Een oude volkswijsheid vertelt ons: mooie liedjes durven niet lang. En ook de ballade van Klaas en Rudy is uitgezongen. Moe, modderig, maar niet helemaal malcontent, stappen deze kloeke kameraden het Zwarte Woud uit. Met een vertrouwd gezicht aan de einde. Eindelijk terug in het dorp. Juist op tijd. Ik heb geen proper onderbroeken meer. En ik zou iemand kunnen kietelen voor een fristie. Gaat je niet mee, Rudy? Nee het jong. Ik gewoon wel een gewoon een berkenboom uitzoeken en met door een nieuw gitaar uitsnijden. Mork wens aan veel geluk, Klaas Bavo. Veel geluk op haar zoektocht. We zien elkaar weer weder. Ja, ja, ja. Ik hoop het, Rudy. Ik hoop het. Allee, had is minimaal, hè? Vrienden Gotterdammers, landgenoten. Vrienden, ik ben terug. Weet jij het gaan nu Wegal? Klaas Bavotje. Dat nee, ken ik niet. Koel. Maar dat enfin, je weet wel. Skippen zot en zweld. Antje van Klavers. Sit je Ik ben reporter en. Je haal genoeg nog pauze en hier. Geen vijven en 6. Hard dobbel. Ik heb hier nog gewoond, en... mijn goud, verdomme mannen, ik zeeg me niet. Ay, zie, nu zijn we kwijt of we dat over voor ram en aan het spelen wogen. Rode We spelen wel Franse mogel, hè? Franse mogel? Akkertje, ik dacht om een kleur worden. wogen. Zeg, dan al een uur aan het te pakken met mijn zwarte dam. <laughs> Toch vreemd hoe snel een mens vergeten kan zijn. Uit het oog, uit het hart. Als ontelbare zandkorrels en een glas water. Ik weet wie dat ge zijt, jongmens. Gezet in een bietskomber waarvan ons Marieke zo zot loopt. Marike, mijn verloren geliefde, herinner ik mij nog altijd niks van. Maar wie bent u, mevrouw? Mijn naam is Gargamella, de grootmoer van Marieke. Ik zeg u, laatste der mavo's. Een duister lot staat u te wachten als gij Gott blijft. Sleurt Marike toch niet mee op uw vermaledeide pad? Zeg Toverkool ook een keer op met die sprookjes. Hela! Klaasbafel, let op mijn woorden. Groot ongeluk als je de dorp niet verlaat. Hier, hang dit amulet rond de nek. Het zal u tegen onheil en kwade geesten beschermen. Wauw. En wat hangt er aan vast? Zeker een zakje met, met magische kruiden. Nee, dat is de kloten van een oude stier. Ah ja. Je moet zo niet kijken, dat is het ook in redboel zeg. Alleen toverijkskruip op je een biesem en pak die leuzenbal mee. Kom, Israël. Hm, de pallen van een stier. Toch straf. Get him, In het mortuarium krijgt Mordecai Macabre, doodgraven, een verse lading lijken binnen. Veerblozende jonge mannen. Tragisch weggerukt uit de fleur van hun leven. Hehehe. <lacht> Je hebt er goed aan gedaan me onmiddellijk te bellen, Morty. Bij zulke zaken is geheimhouding. cruciaal. Waar is hem? Waar is mijn vent? Overal een beetje. Ah, de grievende weduwe Janszoons. Mijn inige deelneming. Ik ga u moeten vragen om uw echtgenoot te identificeren, mevrouw. Ziet of je een van de stukjes herkent, we hebben er ook een slag naar geslagen ze. Hier een arm, daar een been. Het was me wat mevrouw. Ze waren dan ook met vier. Op een groteske, wanstaltige manier. Is het nog poëtisch. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad mijn Robin. Ja. Ik begrijp dat dit een moeilijk moment moet zijn, Marian. Ik voel mee met uw groot verdriet. Ah! Jij is een naap. Dat is gemakkelijk, hè? Op uw rug liggen in stukken van één. Doodgaan. De ultieme lamzakken-truc. Wie gaat er nu die verandering afwerken? En wie gaat er nu de zeg, calligaar. Ja? Ah uh, ja. Dat Ginter. Zij is naar mijn lamsgebraad voor van de avond, aan te roepen. Tamzak, lijntrekker, stuk kapul.